met het NOS-journaal. Door de harde wind van gisteren is er op meerdere plekken in het land een hoge waterstand. Het leidde onder meer op de Waddeneilanden tot problemen. Op Texel liepen wegen, parkeerplaatsen, kiosken en fietsenstallingen onder water. De eerste afvaarten van de veerboot tussen Texel en de Helder werden geannuleerd. Ook op Vlieland staat het water hoog. In Vlaardingen, in Zuid-Holland liepen kades onder water... Ondernemers en buurtbewoners hebben geprobeerd hun panden te beschermen met zandzakken, schotten en zwembadzeil, maar dat is niet overal gelukt. Bij natuurgeweld op meerdere plekken in Nepal zijn minstens 47 mensen om het leven gekomen. In korte tijd kreeg het land te maken met een aardverschuiving na aanhoudende regen, overstromingen en blikseminslagen. De meeste doden vielen in het oosten van het land, waarbij een aardverschuiving meerdere bergdorpen zijn weggevaagd. Zeker 35 mensen kwamen om, waaronder een familie van zes. Door hevige regen is het haast onmogelijk voor reddingswerkers om de getroffen dorpen in Nepal te bereiken. De Amerikaanse president Trump wil 300 militairen naar Chicago sturen. Volgens het Witte Huis is er wetteloosheid in de stad. De burgemeester is het daar niet mee eens. De gouverneur noemt de inzet van de Nationale Garde schandalig.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 Old, to burnish our bristling souls To kernels that cannot be sold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 Oh, that it is wrong, but I tell it it's much too strong to let it go now. We every day at the same cafe, six thirty. Oh, I know she I know that she will be there. Oh, All by well, the jukebox is the jukebox that plays our favorite is wrong but it's much too strong to let it go now we've got to be extra careful that we don't build our hopes up too high to the sky cause she's got her own Old obligations, and I tell you, so, so, so, so, that I, I, I, I, me, yeah. Mrs. Mrs. Jones Mrs. Jones Mrs. Joe, Mrs. Joe, Mrs. Joe, Mrs. Jones. Ooh,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 Van half twee welkom. En dat is de moeite waard. Ik zou zeggen, mis het niet. Want al de concerten van Jessie Antwoord zijn altijd zeer de moeite waard. Deze moek zeggen, ik ken van alle mensen die optreden, dat zal mijn onvermogen zijn. Ik ken alleen Gijs Dijkhuis op de Drums. Maar voor de rest Enrique Pedro Pied ken ik niet. Richard Buskawinsky ken ik niet. En Carl Kemps ken ik ook niet. Dus voor mij onbekende, maar wellicht.